De Vereniging van Nederlandse Gemeenten werkt voorlopig niet meer samen met het kabinet aan de decentralisatie van de zorg. Ze is kwaad dat staatssecretaris Van Rijn de persoonlijke verzorging niet laat uitvoeren door de gemeente, maar door de zorgverzekeraars die ook al de verpleging gaan regelen. De patiëntenorganisatie NPCF is juist blij met dat besluit, anders was er veel geld gegaan naar bijvoorbeeld advieskosten in plaats van naar de zorg. De Amerikaanse fastfoodketen Kentucky Fried Chicken heeft het filiaal in de Syrische hoofdstad Damascus gesloten. Het kiprestaurant kampt met aanvoerproblemen vanwege de burgeroorlog in het land. Kip is nauwelijks te krijgen omdat de pluimveeproductie is gehalveerd. Import uit Libanon bleek te duur en te riskant. Ook was een maaltijd bij KFC te duur te worden voor de gemiddelde Syrische burger. Ooit waren er zeven KFC-vestigingen in Syrië. In de Champions League heeft Ajax zijn eerste poolwedstrijd gewonnen. Met 1-0 werd in Amsterdam Celtic verslagen. In dezelfde groep won Barcelona thuis met 3-1 van AC Milan. De Spanjaarden gaan door naar de volgende ronde. Ajax staat met nog twee wedstrijden te spelen, derde in de groep. Voor de wedstrijd zijn in de Amsterdamse binnenstad bij vechtpartijen... acht agenten in burger gewond geraakt. 39 relschoppen zijn aangehouden, zeven van hen zitten nog vast.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 goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent in ons Huis van de Maan, waarin ook nog steeds Caroline de Gruiter de gast is. Dit jaar de winnares van de Anne Vondeling bestemd voor journalisten die politiek op een heldere manier weten te verwoorden. Haar specialiteit is Europa. Jarenlang was ze dan ook correspondent voor NRC Handelsblad in Brussel en nu is haar standplaats Wenen. Maar ook daar houdt ze Europa nauwlettend in de gaten. Vannacht is uw vraagbaak voor alles wat u altijd al wilde weten over Europa en de Europese Unie. Dus ik zou zeggen bel ons, 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan ook naar casaluna.ncrv.nl. En twitteren, dat kan dan weer met hashtag Casaluna. Uit verschillende uh, mailtjes, Carolien, blijkt dat mensen zeggen... ja, Europa, dat, dat, ja, dat instituut Europa... dat houdt zich altijd met van die kleine nutteloze dingetjes uh, bezig. Um, er wordt ook gerefereerd aan het verhaal... dat een paar dagen geleden in het NOS-journaal zat. Europa zou zich uh, moeten bezighouden met een verbod op plastic tasjes. Luister even mee. Hoeveel van dit soort zakjes gebruikt u nu per jaar? Ehm, uh, maar heel veel, beetje hè. Twintig of zo? Ja, elke dag. Als het aan de Europese Commissie ligt, stoppen we dus met het gebruik van dit soort dunne plastic tasjes. Wij Nederlanders gebruiken er op dit moment nu 71 per jaar per persoon. Dan doen we het een stuk slechter dan de Denen. Die gebruiken er namelijk maar vier. Maar wel veel beter dan bijvoorbeeld de Hongaren, de Polen, de Slowaken en de Slovenen. Want die gebruiken er gemiddeld 466 per persoon per jaar. Ik denk op het moment dat je inderdaad mensen laat betalen voor zakjes... dan gaan ze er wel beter over nadenken misschien. Dat gebeurt natuurlijk op veel plekken al. Ja, Caroline, de gaat uit plastic zakjes. Moet de EU zich daar nou mee bezighouden? <lacht> nou, het lijkt me eigenlijk niet, nee. Toch komt er een voorstel uit de Europese Commissie... om uh, uh, het gebruik ervan uh, terug te dringen. Ja, maar uiteindelijk gaan de beslissende landen erover natuurlijk. De Commissie kan voorstellen wat ze wil. Ze kan op de kop gaan staan. Maar als de landen het niet willen, dan zal het niet gebeuren. Nee, maar waarom komt deze eurocommissaris... Ik ben even zijn naam kwijt, moet ik je eerlijk zeggen. Potocnik was het volgens mij. Ja, van Toch? welk land is die? Dat is... Uh... Ieder land heeft een eigen eurocommissaris. Oh hè? god, ik weet het nooit. Een Tsjech of een Hongaar of zoiets. Oké, okay, ja. maar hij komt met dit voorstel. Waarom doet hij ja. dit dan? Uh, ik weet niet precies. Het, uh, heel veel van dit soort kleine lulligheidjes komen voort uit de interne markt. Dat klinkt heel bizar. Maar omdat uh, bedrijven op de interne markt hun spullen in ieder land op dezelfde uh, manier ongehinderd moeten kunnen verkopen... verkopen volgens dezelfde regels. Uh, zijn er wel eens landen die dan ineens milieuwetgeving uh, optuigen... zodat een product van een bedrijf uit een ander land... hun land ineens niet meer in kan komen. En toevallig hebben ze dan zelf een producent... die daardoor de hele thuismarkt voor zichzelf... dat is protectionisme oneigenlijk protectionisme. Dus dan moet de commissie... dan komen er klachten... En dan wordt de interne markt verstoord... en dan komt de Europese commissie... ik herinner me het geval van kindvriendelijke aanstekers... een aantal jaar geleden... dat iedereen daar ook zei. De, alle kranten stonden vol... Van, Oh god, waar bemoeit de commissie zich weer mee. Kindvriendelijke aanslijden. Hebben ze nou niks beters te doen? Dacht ik ook. Tot ik er eens indook. En het kostte echt een paar dagen om dat uit te vinden. Wat bleek nou, dat waren twee, ik geloof Duitsland en Spanje of zo. Die hadden alle twee een hele grote producent van aanstekers. En op een dag had, zeg Spanje, uh, nieuwe wetgeving uh, geïntroduceerd. Zonder ook maar iemand te waarschuwen. Uh, waar kindonvriendelijke aanstekers uh, het land ineens niet meer in konden komen. Want die voldeden daar niet aan. Maar hun eigen producent voldeed daar wel aan. Dus dat is een verstoring van de interne markt. En dus moest de Europese Commissie moest toen een voorstel maken... tot harmonisatie van die wetgevingen in heel Europa... En de Britten hadden dat het eerste door. en They love to hate it. Mm -hmm. He, dus alle Britse kranten stonden vol. In Nederland leest men... eigenlijk alleen nog maar Engels. Dus dat... On onmiddellijk hadden... Had, had, alle redacties in Nederland hadden dat gelezen. En dat, die dachten ook... waar bemoeit de commissie zich mee? Dus voor je het weet... Uh, ontstaat er dan uh, het beeld van die lui... die kunnen gewoon alleen nog maar muggen ziften. En de belangrijke dingen regelen ze ook niet goed. En hoe de hel. Maar ze moeten wel om maar, die interne markt open exact, te houden. Dus, uh, uh, ik zit niet meer in Brussel. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat gehoord van die plastic zakjes. Maar ik, heb, ik ben daar niet echt achteraan. Het zou zo'n soort geval kunnen zijn. Het kan ook zijn... Kijk, er zijn eigenlijk veel te veel eurocommissarissen. Want ieder land... Uh, heeft één eurocommissaris. Nou, Olly Reen is natuurlijk heel belangrijk. Hè, met zijn open economie. En, en, en je, hebt, uh, ja, je hebt een paar andere belangrijke. Maar er zijn ook een paar types... die eigenlijk gewoon niet zo heel erg veel te doen hebben. Maar de, er wordt dus eigenlijk voor, ik... iedere Euro voor ieder land wordt een eurocommissaris bedacht, zou ik maar zeggen. Ja. Misschien zijn er niet 28 nou, velden die een eurocommissaris verdienen. Maar ja, okay. we hebben er nou helemaal niet op nodig. Volgens de regels. En de regels zijn nu het Lissabon-verdrag. Dat in 2020... Mm -hmm. Tien is ingegaan zo ongeveer. Um, daar staat in uh, dat, uh, dat, er, dat het aantal Eurocommissarissen beperkt wordt. Hè? Omdat het natuurlijk, als je 80 landen hebt, dan, met 80 Eurocommissarissen, ik noem maar een uh, iets bizars. Ja. Uh, dat gaat toch te ver? Hè? Er zijn geen 80 ministeries, want daar, de, dat is het eigenlijk een beetje. Uh, maar goed, dus de, de, de Lissabon-regels zijn nooit nageleefd. Want niemand wil eigenlijk zijn eurocommissaris opgeven. Dus we zitten nu met 28 eurocommissarissen. Dus sommigen hebben wat meer te doen dan anderen. Het zo kan zeggen. ook zijn dat deze meneer niet zoveel te doen En had. ik weet toevallig dat een aantal eurocommissarissen... dus heel erg eager zijn om af en toe ook eens even... in de, in, in de aandacht van de camera's te krijgen. Ja. En die komen dan met een voorstel waarvan je denkt... ja, het is moeilijk om er tegen te zijn. Ik ben ook... Nee, dat ik bedoel, is op ik ben zich niet zo'n uh, uh, ja, ja, te gaan. Maar ik haat ja. ook die plastic zakjes. Ja, uh, en ik ben iemand die een mandje naast de voordeur heeft staan, heel ah, truttig. Maar heel af en toe krijg ik dan. Ja, de Oostenrijkers, ja. Maar dan krijg je ook nog gratis plastic zakjes. Hoewel steeds. in sommige winkels niet meer. Ja. dus ik weet, ik kan niet precies beoordelen, maar het zou een interne marktgeval kunnen zijn. Het kan ook zijn dat meneer en ik dacht, en nou is het alweer een paar maanden geleden dat ik de aandacht heb gekregen. En ja, nu ga ik iets doen. Ik doe iets, en het is moeilijk om hier tegen te zijn, Hoe dat is natuurlijk, het voorstel laat ik is, is natuurlijk ja. Maar laat ik heel duidelijk zijn, de Europese Commissie kan niks voorschrijven en kan ook niks verbannen. Dus wij mogen nog dat net zo'n plastic uit uitblijven doen. geven als we willen. Zolang er in Nederland geen wetgeving is om dat tegen te gaan. Exact. Ja. Dus wat dat betreft is dat een, een, een verklaring... waarom er soms van die ogenschijnlijk futiele dingen gebeuren. Soms staan er dan dus ook grote belangen op het spel. Zoals bij die kindvriendelijke aanstekers. Het gaat heel vaak om geld. Ja. Ja. Ik ga naar Hans. Hij is de eerste beller van vannacht. Hans, goeienacht. Goeienacht. Ik oh, zit een te de... luisteren. Ja. En ik heb een paar punten, een stuk of drie, waar ik als Europeaan tegen aanloop. Hans, nou, noem de punten ik, kort en krachtig, zou ik zeggen. Ik behoor dat een grote groep kampeerders. En ik zit uh, met allerlei uh, verkeersregels waar ik tegenaan aanloop. Uh, In één dan mag ik 130 rijden op het uh, Frans Tolwegen. de andere land mag ik 70. In de andere land mag ik 90. In de andere land moet ik overdag weer mijn verlichting aan bij Hongarije buiten het uh, centrum. Uh, ik loop tegen allerlei dingen aan, verkeersregeltjes, wat het echt te makkelijk maakt om uh, zonder een boeteregeling door Europa te reizen. Okay. Uh, en, dat, en dat vind ik, als ik een caravan koop, dan zit ik altijd tegen twee systemen aan, is niet mogelijk: het Duitse systeem en het Nederlands systeem. Nou, dan kan ik doorgaan, wil ik de Oost-Rijks-TV ontvangen dat is dat niet mogelijk, want nou, dan heb ik weer te maken met de auteurs De Duitsers kan de Nederlandse TV weer niet ontvangen Wat ik vind, is dat niet een al landen kan ontvangen maar zijn al beperkingen worden opgelegd nou en Tolwegen straks. Dat is een raadje toe. Want in Nederland, dan moet ik 10 uh, dagen betalen. En uh, in Zwitserland voor een jaar. Dat, dat wordt straks nog veel erger. Als dat dan begint, met de tolwegen. Ja, Hans, Hans, ik onderbreek je even. Want er zijn dus veel verwarringen in jouw leven. die met Europa te maken hebben. Uh, uh, uh, de snelheids, uh, snelheidsbeperkingen, tolwegen. Uh, technische systemen die niet, uh, niet met elkaar overeenkomen. Eigenlijk zeg jij: ik wil meer uniforme regels. Precies, ik ben echt een Europeaan. Ja, ik vind het als in Nederland zo Maar ik vind het gewoon, gewoon een slechte regering, in Europa dat gewoon uh, langs haar heen loopt. Caroline de Geen Gruyter, wil op... ik onderbreek je even. Ik wil even een reactie horen van Caroline de Gruyter. Nou, ik kan me wel voorstellen wat, uh, wat, uh, wat deze meneer zegt. Want ik heb dat zelf. ik verhuis ook alsmaar van land tot land. En. Uh, uh, ik, heb, ik heb daar ook heel erg veel last van die, uh, die verschillen. Soms merk je gewoon dat Europa uh, op praktisch niveau uh, nauwelijks bestaat. Nee. Nee, en hoe <demanded> ho Thailand. komt dat? <stoot> hoe komt dat? Omdat, uh, omdat ieder land zijn eigen, zijn eigen boontjes wil blijven doppen. En op een, uh, we kunnen wel zeggen... Europa mag zich niet met, met plastic zakjes bemoeien... maar mag Europa zich dan wel met maximum snelheden bemoeien. Ja, ja. <Mexion Didn> Ja, het Europa is toch... Kijk, we hebben het subsidiariteitsprincipe, zoals dat er zo, dat? Uh, zo keurig heet. Dat is dat ieder niveau... Je hebt het lokale niveau, je hebt het uh, regionale niveau... Je hebt het landelijke niveau en het Europese niveau. Nou, ieder niveau, het, alles moet in principe op het laagste niveau beginnen. Als het lokale overheden ermee uh, kunnen uh, dealen, dan moeten die het doen... Als het niet meer kan, dan moet het een niveau hoger. En Europa moet zich dus, als he, staat dan aan de top... moet zich eigenlijk alleen bemoeien met de dingen... die de nationale overheden boven de pet gaan. Mm -hmm. Maar, maar zo, zou veel... jij, zoals Hans zegt... Hans wil graag uh, dezelfde maximumsnelheden... Uh, uh, wil dezelfde technische uh, uh, eisen aan, aan bepaalde producten... aan een En ja. uh, geloof ik dat je zei Hans. Ja. Um, ja. Zou jij daar ook voorstander van zijn? Ik denk dat er heel weinig mensen... Veel mensen gaan het, reizen natuurlijk wel heel veel door Europa. Maar dat er, dat er, ik denk dat er andere prioriteiten zijn op het moment. Zoals de euro. En er zijn een paar, ik denk dat we eerst de, de, de echte vitale onderdelen maar eens, uh, <laughs> maar eens goed moeten aanpakken. En dan eens kijken of het überhaupt zin heeft. Want het maakt mij niet zo heel erg veel uit... dat je in het ene land 120 rijden en het andere 130 eerlijk gezegd Nee. Ja. Hans, ik bedank je voor je telefoontje. Ik wens je nog een ja. uh, goede nacht. Dan ga ik naar een uh, mailtje van Keimp. Keimp zegt... voor gewone burgers is de EU namelijk een regelrechte ramp. Gewone burgers worden door Europa uitgekleed. Gewone burgers worden door Europa niet serieus genomen. Dat komt omdat er spelletjes gespeeld worden... die niet eerlijk zijn. Zoals het invoeren van de euro zonder politieke unie... en het doordrukken van het verdrag van... Lissabon, dat eigenlijk gewoon de afgewezen grondwet is. Europa, zegt Kijp is er voor bedrijven, banken en sommige politici die kijken naar de Verenigde Staten en die dromen van net zoveel macht. Nederland kan zonder Brussel, echt waar, en dreigen met oorlog is een zwaktebot. Nog een mooie nacht gewenst. Uh, uh, iemand die, die dus absoluut het niet uh, op Europa heeft, zo te horen, deze Kijp. Uh, nee, daar heb je gelijk in. Ik denk dat die... Uh... Zo zijn er natuurlijk heel veel mensen die dat... Uh... Die denken dat uh, als we als we geen Europa meer zouden hebben, dat de wereld dan mooier zou zijn. Ja, ik, ik ben het niet met hem eens. Nee, maar hoe, hoe um, kan dat beeld gekanteld worden? Hoe dat beeld gekanteld kan worden, dat is natuurlijk de one million-dollar question. <laughs> Uh, ik denk dat het voor een deel een informatieprobleem is. Dat klinkt heel betuttelend en er zullen wel mensen wild worden als ze dit horen. Maar he, mensen weten, en ik, ik, ik heb zelf ook in die positie gezeten. Voordat ik in Brussel zat, wist, sloeg ik ook in de krant. Dan stonden er dingen over Europa. en Dit was voor de tijd dat de skepsis, uh, skepsis uh, echt, uh, echt uh, post vatte... Uh, sloeg ik ook de stukjes over Europa over. Hè? dacht ik, dat is moeilijk, dat is saai, dat is oninteressant, dat is technisch. Uh, ja. Maar Europa is langzaam, want is het, is het natuurlijk toch wel heel erg vitaal geworden. Um, dus er komt ook een grote taak voor mensen zoals jij, die schrijven over Europa. Die Europa laten zien uh, op televisie, laten horen op de radio. Ja. Yeah. De ironie wil natuurlijk dat het er steeds minder worden. Dat is, dat is een ander probleem. En hoe komt dat dan? <laughs> omdat mensen zo negatief over Europa denken? Uh, ja, voor deel, denk ik. Uh, heel veel over Europa wordt gedaan vanuit de hoofdsteden. En dan krijg je toch een ander perspectief. Um, al was het maar omdat de politici in, in Brussel vaak iets anders zeggen... dan in Den Haag of in Parijs of in, uh, in Madrid. Maar dat zouden ze minder kunnen doen... als er meer uh, van jouw soort mensen in Brussel uh, werkten. Ja. Want dan schrijven meer mensen op wat ze in Brussel zeggen... Ja. en dan kun je dat vergelijken je met wat, wat het, ze er thuis zeggen. Weet je wat het rare is? Toen ik voor het eerst in Brussel kwam in 1999... dus dat was toen het allemaal nog redelijk goed ging... En, uh, toen zaten er bijna, denk ik, twee keer zoveel correspondenten in Brussel. Van serieuze he, mensen die mm -hmm. gewoon, zoals ik, uh, voor een serieus medium werken. Dus niet hele snelle nieuwstukjes en zo. Of een beetje blog, um, Wat ook serieus, maar dan het is toch een ander medium. Ja, ja. Um, en toen was het veel, in mijn ervaring... was het veel makkelijker om een verhaal over Europa te schrijven. Europa was kleiner, he, dus je hoefde niet... Met 28 landen wordt het toch complexer dan met veel minder. Um, we hadden maar één deadline per dag. Er was nog geen internet. En we hoefden niet uh, uh, televisie van de krant erbij te doen. en zo. Want heel veel kranten hebben dat ook nog eens een keer. Ja. Dus je kon met, uh, En nu, nu er in Europa in een existentiële crisis zit... alle problemen grensoverschrijdend zijn... Global warming, terreurbestrijding, de eurocrisis, al die dingen. Ja, dat zijn hele grote onderwerpen geworden. En je kan niet zomaar één woordvoerder bellen, want er zijn zoveel partijen en belanghebbenden. Dus het kost vrij, ja, het kost meer tijd dan 15 jaar geleden om zo'n verhaal ook in elkaar te zetten. Op zo'n manier dat iemand die ermee bezig is, denkt: dit klopt. Dus het is echt gewoon, en zeker met die, crisis, die eurocrisis, waarin mensen gewoon knetterhard staan te liegen. He, zoals de Luxemburgse premier Jonker... Ja. de heel lang voorzitter is geweest... van die eurogroep, van minister van Financiën. Dat is de van, de de van, van Dijsselbloem, hè? Ja. Uh, en die zei ook gewoon... soms moet je gewoon liegen. En jij bent er echt getuige van geweest... dat mensen knetterhard staan te liegen? Oh ja, als ik mensen, als ik mensen interview... dan zeggen ze vaak hele andere dingen... dan wanneer ik mijn... Uh, een uh, opschrijfboekje dichtdoen. Dan krijg je ineens een heel ander verhaal. Maar als Europa nou zo belangrijk is... en, uh, en... Uh, in Europa... Uh, voor een deel onze toekomst dan... Uh, uh, schijnt te liggen, wat ja. Dat zeg jij. Waarom stuur dan niet al die media... Uh, onmiddellijk hun beste journalisten daar naartoe? Omdat er geen geld is. Dat kost geld. Heeft dat er ook weer mee te maken dat Europa zo weinig populair is... en dat lezers niet willen lezen over Europa? Ik denk Dat, de pers... dat er ook zo gedacht wordt bij de pers... Ik denk dat de pers een ongelofelijke rol speelt in dit hele verhaal. Um, het is, ja, het, ik denk dat een heleboel journalisten die daar zitten... Um, kijk, ik, Toen ik in Brussel zat, heb ik me echt alleen maar met die crisis bezig gehouden. Ik heb zelf Nederlandse taal en letterkunde gestudeerd. Dus ik heb nooit bij een bank gewerkt. Wist ik veel wat een hedgefonds was en hm. al dat soort dingen. Um, dus... Of je doet het goed, of je, of je moet het aan iemand anders overlaten. Dus ik dacht, dit is nu het grote verhaal. De hele boel kan ten onder gaan. Dus ik moet me daar maar mee bezighouden. Dus ik heb verder alle andere onderwerpen laten lopen. Ik doe liever één ding heel goed. Of ja, één ding, maar het zijn heel veel crisissen natuurlijk. Nou maar één thema, Eén thema. Dan, uh, dan een heleboel dingen half, maar... Uh, we, wij hebben nog twee mensen in Brussel. En dat is een luxe positie. Maar ik heb collega's, die zitten daar helemaal in hun eentje. En die dekken ook nog België en de NAVO. Wat ook niet simpel is, met name België. Dus als er een probleem is uh, met uh, Rupo of met Bart de Wever... En ja, moeten dan ze moeten daar ze daar op ook af? op af. En dan moeten ze daar ook nog iets heel goeds over zeggen. Of schrijven. En dat is verrekt moeilijk. Als je dan ook nog uh, de websites moet updaten... En je moet, uh, je moet bloggen en je moet tweeten. En ik weet niet, want ik heb sommige mensen worden echt helemaal knetter. Ja, maar als, als, als we zo'n reactie binnenkrijgt als Van Keimpe Die zegt, uh, Europa is een ramp en we moeten er uh, eigenlijk uit. En uh, het wordt ons door de strot geduwd. Dat is een gevoel dat bij heel veel mensen leeft. Ja. Uh, dat gevoel moet je wel serieus nemen natuurlijk. Ja. Is daar een verantwoordelijkheid voor de pers die niet genomen wordt? Want je kunt alleen maar dat uh, beeld... Uh, proberen te draaien. Als, als je verstand van zaken hebt. Ja, nou ja, je kunt, je kunt gewoon ieder jaar. Dan, uh, dan komt de Europese Rekenkamer bijvoorbeeld, dat is nu ook net weer gebeurd. en die komt weer, en er zijn allerlei, reken, er zijn allerlei, uh, er zijn allerlei uh, fouten gemaakt. bij het besteden van Europees geld. Nou, denk je dan, dan heb je die. Klootzakken uit Brussel weer. Hè? Die, die zijn allemaal corrupt en die verdienen veel te veel. En dan komen al die clichés weer boven. Maar als je dan eens dus heel goed. En dit is nou precies het probleem. Als je nou eens heel goed naar die, ra die rapporten bekijkt en leest. Maar daar heb je dus tijd voor nodig. Tegen die tijd heb je alweer drie andere onderwerpen moeten dekken als je pech hebt. Dan staat daar dus in dat 90% van dat geld door nationale en lokale overheden wordt uitgegeven. Met andere woorden, de fouten worden in de lidstaten gemaakt... en niet in Brussel. <lacht> dat, is, dat is iets wat je, als je, daar, als je dat één keer goed uitzoekt... dan weet je dat voor de komende jaren. Want ieder jaar komt de Rekenkamer weer met zijn rapporten. En de truc is dus dat die rekeningen in de die berekeningen moeten in de lidstaten worden goedgekeurd of niet? Ja, de meeste lidstaten die denken... we hebben helemaal geen zin in kritiek, dat keuren wij goed. Nou, Nederland praat, plaatst daar terecht, denk ik, vraagtekens bij. En die wil dat het beter gaat en dat het ook in Nederland beter gaat. Die steekt min of meer de hand in de eigen boezem. Maar overal, ieder jaar in november, zie je weer die headlines... in de Britse pers, in de Nederlandse pers. En veel mensen hebben gewoon de tijd niet om, om, om zich erin te verdiepen. Uh, en dan lees je weer, uh, Brussel smijt weer geld over de, over de balk en zo. Er wordt natuurlijk, zoals het bij iedere overheid... of het nou nationaal, lokaal of Europees is... gaat er in Brussel ook wel eens wat mis. En soms meer dan, dan uh, op nationaal niveau. En soms is het andersom. Uh, maar dit verhaal is gewoon genuanceerder... dan wat je ieder jaar weer leest. Ja, ja en nuance... En dit is natuurlijk het probleem. En als mensen dat dan lezen... ja, geen wonder dat mensen dan een beeld krijgen van Europa, wat echt niks te maken heeft met de werkelijkheid. Nee, nee maar je kunt ze niet verwijten. Je kunt ze niet verwijten. Maar de ministers bijvoorbeeld uh, spelen daar dan op in... en die wrijven dat ze dus even lekker in. Uh, dus zo krijg je een dynamiek. Ik zeg niet dat alles goed is in Europa, maar... Um, het, het, het, het, het rottige zootje. Waarvan <laughs> heel veel mensen denken dat het er is. Uh, dit, ja, als, je daar, als, je, als je ziet hoe het functioneert. Dan, dan krijg je een heel ander beeld. Maar er, iemand als Skype. Kan hij zijn kritiek beter richten op Den Haag dan op Brussel uiteindelijk? Ik denk dat hij voor een groot deel zijn kritiek op Den Haag moet richten ja. We praten straks verder met elkaar, uh, Carolien. Maar ik heb eerst de muziek uitgezocht uh, uit jouw nieuwe vaderland. Oostenrijk, je woont daar sinds een uh, paar uh, weken, hè? Gejodel. En, uh, nou, nou, een klein beetje gejodel. Je hoort Mozart, je hoort Falco en je hoort de groep Global Kreiner Samen in Rock Me Amadeus. <middels> In der großen Stadt, es war in Wien, Vienna, wo er alles tat, er hatte Schuld in der Brand. Talk und lieben alle Frauen und jeder riep. Er war ein superstar, Star, er war populär. Er war so exaltiert, because er hatte flick, er war ein Wien. Luna hoorde u globaal kraaien de Oostenrijkse groep... die twaalf jaar lang succesvol door Europa toerde. Afgelopen week hadden ze de laatste concerten. Een van die concerten zag ik en de, de boer ontplofte zo'n beetje... in Zangtviet in België. Ech. De leider van de groep, Christophe Spurk... is inmiddels als cabaretier onderweg. En hij heeft ondanks de eerste Oostenrijkse cabaretprijs gewonnen. Mijn gast is Caroline de Gruyter. Zij is journalist. Zij is gespecialiseerd in Europa. Ze was jarenlang correspondent voor NRC Handelsblad in Brussel. Woont nu in Wenen. Waarom ben je verhuisd eigenlijk van Brussel naar Wenen? Uh, omdat mijn man naar Wenen ging. En, uh, <laughs> en ik een... kon er ook werken. Ja, ja, je dat moet de... dat altijd een beetje, een, beetje, een beetje goed uitvinden. Ja, maar Even... het is wel lastiger lijkt me. Ja, je moet het je moet het een beetje goed... Uh, tot nu toe hebben we het altijd goed gedaan. En ik was na vijf jaar Brussel... Weet je, op een gegeven moment, het was zo'n heksenketel. Met ministersvergaderingen... tot zes uur s ochtends... dat ik thuis kwam en mijn kinderen net opstonden... en dan tot buiten waren. Mm. En dan moest ik mijn stuk nog schrijven. Dat hou je, hou je, kan je vijf jaar volhouden. Maar op een gegeven moment... Moet je, er ook, moet, je, moet je dan ook even... Dus voor mij was het ook heel goed... Ik dacht, ik moet, heel, ik moet gewoon maar eens even vanuit een andere plek over Europa blijven schrijven. Ja, want ik ben niet echt Oostenrijk-correspondent. Ik weet niet hoeveel stukken mensen per jaar over Oostenrijk willen lezen. Nee, nee maar als er wat gebeurt in Oostenrijk, dan uh, kunnen ze je bellen bij de krant. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Maar hoe hou je Europa bij? Hoe hou je hoe hou je, je specialiteit bij vanuit Wenen? Hoe hou ik het bij? Nou, ik maar ga je gaat niet meer naar die vergaderingen. Je gaat niet meer uh, in die wandelgaard Nee, maar je kent natuurlijk een hele hoop mensen. Er komt van alles langs. Uh, je belt. En volgende week of over twee weken zit ik weer een week in Brussel. Dus dan ga ik, uh, ga ik weer met iedereen, uh, met iedereen praten. Dus Europa blijft je specialiteit. Ja. En ja. Heel, kijk heel veel thema's. We hebben het natuurlijk nu we hebben het heel vaak over de verschillen tussen landen. Maar heel veel thema's spelen gewoon door heel Europa heen. En daar wordt dan in Brussel over vergaderd. Maar dat is wel wat de, wat de ministers of de regeringsleiders... vanuit hun eigen land meenemen. Dus... Um, uh, ja, allerlei, allerlei issues die, die in Europa spelen. Van de werkloosheid tot, uh, tot uh, het gebrek aan groei. Of zoiets ja. dergelijks. Ja, dat speelt in Oostenrijk net zo goed als in België. Ja, ja. Of, of, of in Spanje. Zolang je in Europa woont kun je daar getuige van zijn. Als het ware van wat er speelt in Europa. Hoe bevalt het, het ja. in Wenen? Is het een fijne stad om te wonen? Ja, het is een hele fijne stad. Het is heel schoon, het is comfortabel. Het is, uh, het is heel aangenaam. Het is echt heel... Uh, ja. Zeker leuk. Carolien, aan de telefoon hebben we Gerard Elkhuizen. Gerard, goedenacht. Goedenacht. Welke vraag heb jij van Carolien? Ja, ik, uh, ik wil het even hebben over die opkomende populisme in Europa. Die, uh, in Nederland hebben we dan de PVV, in uh, België de NVA. Ja, Frankrijk uh, Front National. Nou, uh, ze zitten in Oostenrijk, nou, dan heb je de FPÖ. Uh, uh, ja. Die, die roepen maar, en ja, de mensen lopen als een uh, kip zonder kop uh, achter hun naam. En nu die ik de politiek heel goed. Ik lees dan uh, goede kranten, dan, uh, trouwen dan in de weekendbijlagen van de NSC. En dus ik uh, ben goed op de hoogte, maar de meeste mensen die, ja, uh, die luisteren alleen maar naar het uh, populistische gekrijs. Uh, dat is, dat is jouw de... waarneming Gerard Elkhuizen, uh, het populistische gekrijs, zo noem jij het. Maar welke vraag zou je willen voorstellen, nou, uh, zou, je uh, uh, zou je willen voorleggen aan Carolien? ja. Nu weten we, ja goed, het Europese parlement dat is al besproken ja die heeft weinig macht. En, maar de meesten denken van, ja jongens, we sturen hier naar Brussel en, en alles komt in orde. En zo denken ze ook in de andere landen. Terwijl ja, het daar niks op lost. Nee, jij zegt dat het lo lost niks op om uh, populistische partijen naar Brussel te sturen. Hoe denk jij daarover, Caroline? Ehm... Um. Ja, wat mij opvalt is... Kijk, het centrale probleem van Europa op het moment... is dat alles moet veranderen. Hè? Dit is echt een vrij diepe uh, crisis waar we in zitten. So in sociaal, in politiek, in, in economisch opzicht. Dus moet... En de, de veel populistische partijen, zowel van links als van rechts... Uh, zijn, eigenlijk heel, zijn eigenlijk heel conservatief... Hè? Want die, komen, die, die, die, die vinden dat pensioenstelsels niet uh, mogen worden hervormd. Dat alles moet blijven zoals het is. Hè? Poten af van onze pensioenen en van onze gezondheidszorg. En het doet me, ik heb vijf jaar in het Midden-Oosten gezeten. Het doet me ontzettend denken, grappig genoeg of triest genoeg, aan de, aan de islamitische partijen. Die. Uh, uh, het Midden-Oosten werd geconfronteerd met het feit... Dat, uh, dat, dat de rest van de wereld over hen besliste. He, de Amerikanen en de Israëli's en ik weet niet iedereen. Uh, en die trokken zich eigenlijk terug op hun eigen bastions. Vroeger was alles beter. Uh, uh, laten we al, dat, al, die, al die moderne toestanden... laten we die proberen buiten de deur te houden. We kunnen ons eigen boontje wel dopen. Hartelijk dank, zo de Sodomieten maar op. Het is een beetje dezelfde, dezelfde neiging. Mensen, als mensen angstig worden, dan hebben ze de neiging... om alle deuren en ramen dicht te gooien. En zover kan je ook de populariteit van die partijen. En dat Want is die... je kunt het noemen en je kunt het omschrijven zoals je wil. Maar die partijen zijn wel populair. Maar natuurlijk. Het, het ideeëngoed ja. uh, van die partijen uh, vindt weer klank in de Nederlandse Absoluut. samenleving. Ja, maar mens, mensen, zijn natuurlijk, mensen hebben gewoon op dit moment niet echt heel veel perspectief. Huh? Uh, het wordt alsmaar minder die hebben, mensen hebben echt het gevoel dat hun kinderen uh, harder voor alles moeten vechten uh, dan zij wat zou en dat ja, daar word je betekenen. heel conservatief van ja, ja. en wat zou het betekenen als die populistische partijen waar uh, Gerard Elkhuis het net over had hè? wat hmm. zou het betekenen als uh, die partijen echt ambas richting Brussel gaan trekken, zowel links als rechts maar wel populistisch Inderdaad, en in die zin conservatief houden uh, wat we hebben wat zou er gebeuren als... Ja, dan krijg je volgend jaar... En ik denk dat het Europees parlement... De samenstelling van het Europees parlement... Uh, behoorlijk, kan gaan, behoorlijk kan gaan veranderen daardoor. Wat zou dat betekenen voor feit, Europa? Wat het betekent voor Europa... Is dat Europa conservatiever zal worden daardoor. Ja? En minder. En je ziet, de wat, de je, wat je dus ziet... Er zitten zit, de Britse UKIP... Dat zijn echt. Uh, die willen echt niks met Europa te maken, maar die zitten daar dus wel. Worden krijgen, uh, ja, wo worden eigenlijk betaald, zitten in een instelling die ze niet willen. Um, krijgen allerlei subsidies en zo. Het is natuurlijk een hele, een hele raar soort van beweging. Maar uiteindelijk veranderen zij Europa niet, want het, het parlement kan lastiger worden natuurlijk voor de regeringen als daar een heleboel mensen in zitten die de kont tegen de krip willen gooien en nogmaals dat is een goed recht hè ja want als zij dus daar democratisch als zij, recht, maar ja. absoluut waar, waar ik eerlijk gezegd meer verbaasd over ben en meer verontrust over ben in Europa is niet de opkomst van de populisten hè? ik ben het helemaal niet eens met wat meneer Wilders zegt uh, maar het, hij mag zeggen wat hij wil wat mij eerlijk gezegd en je mag verbaasd, ook op stemmen als je dat wil wat mij verbaast, is dat er geen debat ontstaat. En dat de mensen die zeggen, nou ja, maar deze man overdrijft schromelijk... dat er niet een groepering opstaat die zegt... en nou is het afgelopen met dat ge, gezeur over Brussel. <laughs> Toevallig is er in Oostenrijk een klein partijtje. En die, die hebben daar zo genoeg van, van dat gezeik... en dat eeuwige geëmmer en gezanik. En is die partij het Alles parlement ingekomen? mensen niet bevalt, is de schuld van Brussel. Ja, en is, is die partij hoor. het, het ja. parlement ingekomen? Ja. Dat is een soort vresigheid. En hou nou toch eindelijk eens op met het ge, met, met, met eeuwige gekanker op, op Brussel. Dus jij zou zegt, is zeggen, organiseer een tegenbeweging? Nou, niet organiseren. Ik weet, ik krijg post, ik krijg mails. Toen ik die prijs won een paar maanden geleden, die Anna Vondeling prijs. Ja, heb ik heel erg veel. Want ik zit natuurlijk al twintig jaar in het buitenland. Ik heb geen idee wie mij leest of wie mij niet leest. Uh, ik heb heel veel brieven gekregen en, en mails van mensen die. die uh, die, uh, die zeggen: ga door. En er zijn zo weinig mensen die, die, die nog proberen op een, op, een, uh, op een positieve manier over Europa te schrijven. Uh, ja, dat is natuurlijk eigenlijk heel treurig. Ik ja. word ook constant gevraagd: ben jij pro-Europa? Dat is dat vroeger. vroeger... Ben jij pro-Europa? <laughs> vroeger kreeg je die vraag helemaal niet. Maar ben je pro-Europa? Ja, ik ben heel pro-Europa. Ja. Ja, maar maar dat betekent dus, niet dat ik geen kritiek heb op Europa. Nee, nee. Want ik denk dat alles nogmaals... Geen blinde alles moet, Nee, alles moet op de schop. En Er zijn heel veel dingen die niet deugen. Maar dat heb je op nationaal niveau ook. Nee, maar eigenlijk ah. zeg je dus van... Waarom ontstaat er geen debat? Uh, iedereen mag denken en vinden wat hij wil. Iedereen mag stemmen over ja. wie, uh, wie die wil. Maar waarom is er geen tegengeluid? En wat ja. doet nee, het met... maar mensen, de... they're lying low, hè? Heel veel mensen hebben gewoon geen zin om dat debat aan te gaan. En waarom is dat Want dan? Want je wordt uitgescholden. Je wordt, tenminste, dat, dat zeggen ze me. Dus daar hebben ze geen zin ben in. Ben jij wel eens uitgescholden? Ja, ik ben ook wel eens uitgescholden. Ja. Ik, krijg, ik krijg af en toe krijg ik van die, krijg, krijg vrij onbeschofte post en zo. Ja. En wat doet dat met je? Dat krijg ik vroeger ook niet. En wat doet dat met je? Uh, dan denk ik, nou, als je me, als je me netjes een vraag stelt... Of, uh, <laughs> ik bedoel, ik ken u helemaal niet. Ja, daar, daar reageer ik ook niet op. Nee. Nee. Wat betekent die populariteit uh, van, van de populistische partijen... rechts en links voor de houding ten aanzien van Europa... van de andere partijen? Ik denk dat de andere partijen... dat het de andere partijen heel erg voorzichtig maakt... Die Heb je houden. dat ook ervaren in Brussel? Heel ja, heel nauwlettend in de gaten. Wat, uh, wat de eurosceptici zeggen. Ze Zijn heel vaak bang om te zeggen wat ze denken. Um, want je kan met Euroscepticis op dit moment veel beter, score electoraal veel beter scoren. Dus ik denk dat dat, ja, dat maakt ze er niet dapper op. Geert Elkhuis, heb je zo een beetje een beeld over wat Caroline vindt van de opkomst van de populistische partijen ja, in Europa? Euh, ik, uh, kijk dan de, de meeste mensen hebben niet in de gaten wat uh, we nu uh, gewoon in Europa al voor elkaar gekregen hebben. We reizen gewoon door heel Europa heen. We hebben dezelfde munt en uh, we zijn een heleboel uh, op uh, voedselgebied en uh, andere gebied uh, is alles op elkaar afgestemd. En toch uh, roepen we maar van uh, een Ja, goed, er is een heleboel. Ik heb ook een heleboel kritiek op uh, Brussel hoor. Uh, maar de meesten zien de zegeningen die we, die we nu hebben al sinds uh, ja, het einde van de wereldoorlog, uh, 45 jaar. We hebben uh, nu in, uh, in de een uh, conflict gehad. En, uh, maar op zich hebben je toch uh, de samenwerking hebben toch uh, veel zeg zegeningen gebracht. Gerard Elkhuizen, dankjewel voor je uh, bijdrage aan deze uitzending. En dan nacht nog. Dankjewel, nacht. Dan ga ik van uh, Gerard naar Joop. Joop, goedenacht. Goedenacht. Ik heb een uh, mening over Europa en een vraag aan Carolien. Eerst kort je mening en daarna kort je vraag. Nou, mijn mening is uh, aan de ene kant gaat het heel erg over die futiliteiten, zoals bijvoorbeeld plastic zakjes, wat eigenlijk heel belangrijk is, maar het is helemaal kansloos. Omdat ja, uh, uiteindelijk gaan landen uh, zelfstandig over. En aan de andere kant gaat het over hele belangrijke zaken, zoals een gevaarlijke bankensector. Dat is echt een gevaar. Mm -hmm. Nou, en dan wil ik zo graag dat de boel helemaal plat wordt gelegd... en ge gezegd wordt, wacht eens even... we gaan nu alleen nog maar praten over die banken... en dat is een gevaar en dat moet nu opgelost worden. Ja. Kijk, zo, zo regel je een bedrijf ook. Als, als Prioriteiten bedrijf... stellen. Juist. Ja. Nou, ja, dat, ja. Dat, dat is mijn mening over uh, dat... dat wat belangrijk is. Dan, dan moet je meteen aan werken. Oké, okay, dat is helder. En wat is de vraag die je hebt aan Carolien? Uh, weet zij uh, hoe de sentimenten zijn in de andere landen? Uh, als je bijvoorbeeld nu uh, in alle landen een referendum zou houden... ten aanzien van uh, ja, waar, waar we nog heen moeten met dit verhaal... Um, in Nederland is het best wel uh, ongeveer 50-50, heb ik de indruk. Van uh, laten we de, in ieder geval uh, de boel uh, halt houden of zo. Even uh, pas op de plaats. Ja, dat uh, teruggangverhaal, daar geloof ik niet meer in. Maar nee. in ieder geval uh, even pas op de plaats. Hoe is het uh, sentiment, hoe is dat in andere landen? Koning. Ik denk dat er... Um... Dat dat, dat, dat dat sentiment ook in een heleboel andere landen leeft, steeds meer. En dat dat door de crisis uh, ongelooflijk op scherp wordt gesteld. Je ziet een enorm verschil tussen Noord en Zuid. Huh? Um, je ziet een... Uh, er is ongelooflijk veel woede en, en frustratie over de rol van Duitsland. Als je naar even Duitsland bellen is toch een gevleugelde term Even bussel. Duitsland tellen, bellen, ja. Nou, ja. Ja, overal eigenlijk. <lacht> vle Duitsland zit natuurlijk precies in de positie waar het, waar het, ja, waar het nooit meer in mocht komen. Nee. Op, en, en daar zijn het ze zelf. Is het belangrijk om het te peilen tussendoor? Is het belangrijk om te peilen hoe men over Europa nou, denkt? Nee, maar dat tussendoor? gebeurt. Je hebt de eurobarometer. Dat zijn die, stellen, die stellen al sinds het begin, eind jaren 50, stellen ze in alle lidstaten. Toen waren het er zes natuurlijk, maar nu zijn het er 28, stellen ze constant dezelfde vragen. En dan doen ze ook wel speciale peilingen in alle landen. En dan zie je dus hoe die sentimenten zich ontwikkelen. Ja. Maar het hangt natuurlijk ook altijd heel erg af van de, van de vraagstellingen. Ja, maar hoe, hoe zou ja, je kunnen stellen... Ik denk als het puntje bij het paaltje komt, ook in Nederland... Uh, heel veel mensen beseffen toch wel, denk ik... Dat, uh, ja, dat we een hoop te verliezen hebben. Mm -hmm. Dus het is, het, het, uh, ik, ik, ik weet niet of mensen, of mensen echt als puntje bij paaltje komt... zo de hele boel zou willen opblazen. Dat geloof ik niet zo Dus stel, er zou een referendum uitgeschreven worden... gaan wij door met het project Europese Unie of stoppen we ermee? Ja. Wat denk je in Nederland? Ik denk dat, dat men wel zegt uh, doorgaan. Ja. Doorgaan. Ja. Ik heb het idee dat de kritiek zich ook meer richt op de euro eigenlijk. Daar zou de uitstand nog wel eens anders kunnen zijn? Dat zou ik. Ja, het hangt ook een beetje van het moment af. Op het moment dat er weer dat het weer turbulent is en spannend, et cetera. De sentimenten tegen de Grieken en de Portugezen en, en he, al die, die zuidelingen, zoals Rutte ja. altijd zegt. Uh, oh, de crisis, je bedoelt de crisis in het zuiden? <laughs> Alsof er hier geen crisis is. Op momenten dat dat op de spits wordt gedreven, dan krijg je toch andere uitslag, denk ik. Dan, uh, het, is, het, is, ja, het is toch een soort... Um, het, het is heel erg afhankelijk van, van sentimenten. Ja, en dan zeg je de euro, dat zou nog een dubbeltje op zijn kant kunnen zijn. Als, als daar in een referendum uh, naar gevraagd zou worden, naar het, voortbestaan, naar het wel of niet voortbestaan daarvan, de Europese Unie als project, is de Nederlander dan toch nog wel dierbaar? Denk ik wel, ja. Denk ik meer. Maar als je dat probleem oplost, dan is de euro prima. Uh, nou, niet helemaal. Banken zijn wel belangrijk, maar dat is toch wel iets meer, de euro is nog wel iets meer dan de banken natuurlijk. Maar het bankenprobleem moet dringend worden opgelost, Daar ben ik ja. volkomen met u eens. Joop, ik bedank nou, je. Bedankt. Dag. Bedankt <lacht> voor het bellen ja. tot een uh, andere keer. Dat was Joop. Um, we waren net in Oostenrijk, je huidige uh, uh, woonplaats. Gaan we nu even terug naar Brussel. Warme jas, je binnenstad Die mij omarmt en verwarmt als vroeger Toen ik verdwaald en lusteloos Jouw geborgenheid verkoos Al zijn mijn dromen nu wat droeve Eerste droom, eerste verdriet. Hier keefde ik haar naam nog in jouw bomen. Hier had ik vrienden, liep ik schoon en raakte ook nog op de toon. Hier voelde ik me zo vaak Al ben je erzien, een bij, een braak rond. In ruïne ken ik jou niet, ach je bent vreemd veranderd. Al ben je als een lelijk huis, toch voel ik me hier veilig thuis. Als nergens, als. Kende ik mijn eerste lief, mijn eerste droom, eerste verdriet. Hier keef ik haar naam nog in jouw bomen. Hier had ik vrienden, liep ik school en raakte ook nog op de toon. Hier voelde ik me zo vaak verloren. Ik verlies me weer en loop jouw straatjes op me neer. Ze zijn jouw duizend aard. Porter des bonbons, Mademoiselle Germaine, parce que les bonbons c'est tellement bon, c'est que les fleurs c'est périssable, Mademoiselle Germaine over de stad waar hij opgroeide, Brussel. Hij heeft een uh, nieuw theaterprogramma, En avant la musique, zo heet dat. En daarmee komt hij ook naar Nederland. In januari staat hij in Oostburg, in, uh, nieuw en Nieuw- en Sint-Joostland. En dat dorpje, dat vindt u dan weer vlak bij Middelburg. Caroline de Guizer is nog steeds mijn gast. Zij is onze EU-vraagbaak van vannacht. Journalist, correspondent in Brussel, tegenwoordig in Benen... voor NAC Handelsblad. Er um, komen ook mailtjes binnen. Hier een mailtje van André van der Sluis. André schrijft dat mensen knetterhard staan te liegen en je meteen iets anders hoort zodra je het notitieboekje dichtslaat... al dus uw gasten, Zeg meteen alles wat er mis is. List, bedrog, ga je en grabbelen. Is uw gasten het daarmee eens? Dat zou ik wel eens willen weten. Zelf zie ik het namelijk niet anders. Uh, nee, maar ik denk wel dat... Uh, we, we, nou, we, we hadden al eerder vastgesteld dat politici niet, uh, niet altijd uitblinken... Uh, in het hebben van genoeg lef, zou ik maar zeggen... En vaak liggen dingen zo verschrikkelijk gevoelig... dat ze het gewoon niet kunnen zeggen. Politici kunnen mij niet vertellen uh, dat die en die bank uh, op omvallen staat. Want als ik dat opschrijf, uh, ja, dan krijgen we morgen een bankrun... en kan, als het een grote bank is, dan kan dat, uh, kan dat uh, het kleed onder Europa vandaan trekken. Nee, economisch dus gezien. Soms kunnen politici ook uh, ja, iets niet is, zeggen. Ja, en dat is wat... Wat premier Juncker, de Luxemburgse premier, ook bedoelde. Toen hij zei, soms moet je gewoon liegen. Ja, maar, maar André zegt, <laughs> het heeft te maken met Lisbeth, gaaien en grabbelen. Nee, dat denk ik niet. Graaien en niet. grabbelen is natuurlijk alweer een heel ander verhaal. Uh, waar, ff, ff, ja. um, ik denk dat je, kijk, als er 28 landen in een hele moeilijke, in een hele moeilijke uh, periode... Midden in een crisis moeten onderhandelen over hoe ze banken overeind houden. Nou, laat de deuren maar dicht. Ik vind dat helemaal niet erg. Nee. Dat hoeft als ze je niet. maar als ze naar buiten komen, als ze maar kunnen euh, met een coherent beleid komen. en ook iets wat, wat, wat de problemen kan oplossen. De diplomatie, onderhandelen. Europa is over, gaat over compromissen. Nederland kan niet zeggen. Nou, wij willen dus dit en dat en dat. en als we die krijgen. Um, ik wou iets heel naar zeggen, maar uh, he, laat iedereen dan maar naar de maan lopen, dan doen we het beschaafd. Uh, zo werkt het natuurlijk niet, want nee. de Spanjaarden willen ook iets en de Duitsers willen ook iets. En ja, dat is het. En nogmaals, het krijgt de schoonheidsprijs niet, maar zo werkt het. En um, uh, ja, uh, er is geen alternatief eigenlijk. Nee, in sommige gevallen je is het stilte beetje, misschien wel de beste oplossing ook. Ja, je geeft een beetje en je neemt een beetje en dat onderhandelen, dat marchanderen, dat is misschien niet heel mooi. Um, maar dat kan je, dat kan je niet, uh, niet, in, niet, niet uh, doen terwijl iedereen zit mee te luisteren. He? Als dan ook, Rutte concessies moet doen en het hele Nederlandse volk luistert mee, dan, ja, dan heeft hij natuurlijk moeite om, om, uh, om dat te doen. Ja, dus je moet in die zin politici ook. Dat is ook, ook logisch. Uh, dat moet je gunnen. Nee, maar dat, ja, en dat gebeurt in Nederland ook. He? Als de partijen lopen te onderhandelen over hoe moeten we nou weer. Hoe, hoeveel was het? Uh, 6 miljard? Ja, ja. <laughs> ja dan, gaat, dan zetten ze toch ook de microfoons niet open. Die, die, die, ik bedoel, daar moeten wij begrip voor hebben. dan moeten we ook niet met twee maten gaan meten. In de, zelfs in de gemeenteraad gebeurt dat. Dus in Europa mag dat ook? Maar natuurlijk. Ja. Dan een uh, mailtje van Rob Elsman... Uh, het gaat over de plastic zakjes, het verbanden van de plastic zakjes. Dat is best belangrijk, schrijft Rob Engelsman. Denk bijvoorbeeld aan de plastic soep in de zeeën. Het is in ieder geval belangrijker dan, ik noem maar iets, een programma als Casa Luna. Uh, ik denk dat je uiteindelijk wel gelijk hebt Rob Engelsman. Hoewel wij, wij hier bij de NCIV Casa Luna natuurlijk wel een heel belangrijk programma vinden. Dat uh, zul je begrijpen. Uh, aan de telefoon Timo, goedenacht. Ja, goeienacht, Elko. Ik vind Kasselun ook heel belangrijk hoor. Dankjewel, dankjewel. Zo hoor ik het graag. Ik vind Caroline ook heel belangrijk. Want als ik Twitter had, zou ik er zeker retweeten als ze een interessant artikel had. Maar ook al verdien ze daar dan geen cent mee. Maar ik vind het belangrijk genoeg om goed duidelijk te krijgen hoe het zit in Europa. En welke vraag heb je uh, aan Caroline Timo? Uh, ja, mijn vraag is eigenlijk, van heel praktisch gezien, is er een, een Nederlandse politieke partij die zich uh, duidelijk meer senang voelt op het Europese niveau dan op het uh, landelijke of regionale of zelfs lokale niveau? Is er een partij die duidelijk floreert op het Europese niveau, een Nederlandse politieke partij? Caroline. Floreert... Uh... Ja, eh, Nederland is natuurlijk maar een klein landje. Hè? <laughs> dus echt floreren op het Europese niveau. Maar ik denk dat D66 een redelijk coherent verhaal... Uh, ik zit hier nu geen partijpolitiek te bedrijven. Nee, nee. Maar, maar dat kan je gewoon objectief vaststellen... als je naar het partijprogramma ook kijkt... en naar wat de, de politici van D66 uh, zeggen. Ja, dat zijn, dat zijn mensen die, uh, die, die daar redelijk constructief in staan. wil ik het zo zeggen. Maar floreren ze ook in die zin? Krijgen ze een voor elkaar in, in, in nou, Brussel? Nee, want ze zijn lid van een familie. Hè? Je hebt in, in, in, in Brussel, in het Europees parlement... Heb je, heb je bloedgroepen, politieke families. Dus je hebt de conservatieve familie, dat is de grootste in heel Europa. Je hebt de socialisten, je hebt de liberalen... En daar zit D66 dan bij. Maar er zit bijvoorbeeld ook de VVD. Uh, zit daarbij. Die worden grappig genoeg weer geleid door meneer Verhofstadt. Dat is de voormalige Belgische premier. Die echt overal anders over denkt dan Rutte zo ongeveer. Ja, Volgens van mij de vinden het ook wel aardig hoor. Ja, maar... Verhofstadt is een groot voorstander van Europa. Hè? Ja. ja. ja, Is dat dan eigenlijk? En draagt ook oplossingen aan. Kijk, dat is nog een verschil. Mm. Hij <laughs> is niet alleen voor. Maar hij ziet ook welke dingen er... Uh, het probleem in Europa is wel eens. In Amerika kankert iedereen op Washington. Je kan nergens heen. Ik weet niet of je, of, je, of je dat wel eens is opgevallen. Maar waar je ook komt, iedereen zaagt en zanikt over. En Washington. En die fat cats. En die bureaucraten. En ze, ze begrijpen niks van ons. En ze geven veel te veel geld uit. En daar deugt niks van. Maar ze trekken de Verenigde Staten van Amerika nooit in twijfel. Wat je, wat je hier dus ineens ziet. In Europa. Uh, Kritiek op, op, op Europa leidt automatisch tot die, tot die vraag, motten wij dat eigenlijk nog wel? En die vraag wordt in Amerika nooit gesteld? Die vraag wordt eigenlijk in Amerika nooit gesteld. Nee, nee, maar zou het in Europa ooit zover komen dat die vraag ook niet meer gesteld wordt? Dat er gemopper wordt op Brussel en dat het uh, graaiers en grabbelaars zijn. Maar Europa blijft Europa? Ik denk dat dat nog wel een tijdje kan gaan duren. Kijk, je moet een soort... Daarvoor moet je een Europese politiek hebben. Je moet een Europees debat hebben. En je moet dus een situatie krijgen... waarin mensen zich ook... op een aantal belangrijke punten... Europees gaan voelen. En nu zijn de meeste Europeanen... voelen zich eigenlijk alleen maar Europees... als ze in China zitten of in Peru of zoiets. Daar. Maar wat dus heel kan ver mij, weg. mij mezelf Europees laten voelen? Kijk, ik denk dat je... Alle belangrijke dingen. De dingen waar je je echt druk over maakt. De kwaliteit van de scholen van je kinderen. Criminaliteit. Uh, al de, je, hè, je paspoort. Al die dingen zijn nationaal. De buitenlandse politiek is puur nationaal. Jij hebt een hele sterke mening. Waarschijnlijk. of Heel veel mensen hebben dat. Over de oorlog in Irak. Hè? Destijds. Nu, wat moeten we verder met Syrië? Mensen hebben daar een hele duidelijke mening over. Europa. Uh, buitenlands politiek is gewoon totaal nationaal gebleven. Dus mensen krijgen ook nooit de kans... om zich met een soort uh, uh, Europees uh, standpunt uh, te vereenzelvigen. Laat staan om daar nog trots tegen, op te zijn. Ja, of ons er ja. tegen af te zetten. Maar in ieder geval heb je dan een, een, een Europees gevoel. Ja, er was, er was laatst uh, de buitenlandvertegenwoordiger van Europa... die dus eigenlijk... De, het compromis van 28... Mevrouw, hoe Ashton, ja. ja. Britse. Het compromis van 28 landen... Uh, moet verdedigen. Dus meestal leidt dat tot vijf keer niks. <laughs> Helaas. Dat kan zij verder ook niet helpen. Zo zit het in elkaar. Ze kan gewoon niet zeggen... minister Timmermans backhouden. houden. Wij doen het zo en zo. Want die macht heeft ze gewoon niet. Nee. Dus dat doet ze ook niet. Dus er komt meestal iets... rolt er iets uit haar mond... waarvan wij denken... Jongen, jongen, halfbakken, hè? Uh, maar zij was op een, uh, een paar maanden geleden was zij dus de eerste die die afgezette president Morsi in, in Egypte. Egypte kon opzoeken. Ja. En toen dacht ik ineens, verrek, daar gebeurt iets. Ja, dat breekt dan ook weer onmiddellijk af en daar gebeurt weinig mee. Maar dat zijn toch van die kleine momenten dat je denkt, ja, dan hebben, hebben we toch een beetje cloud en dat is toch goed. Dat zij er als eerste bij was. Ja. Ik vond dat wel leuk eigenlijk. Mag ik nog één aanvullende vraag stellen? Uh, over kort, Timo. 60... We hebben nog een halve minuut. Ja, ik vraag me af. Is het ook een reden dat D66 floreert op het Europese niveau? Is dat, heeft dat ook ermee te maken dat er nog geen... Gemeenschappelijke publieke Europese opinie is omdat alle media nog nationaal georganiseerd zijn en dat ze dus de handen vrij hebben omdat er geen onderbuik is, geen gemeenschappelijke onderbuik. Maar misschien heeft dat ook wel met taal te maken, Timo, maar dat, nee. dat vul, vul, vul, vul ik nu even in. Uh, Carolien, kort nee, af wat. Ik denk dat hij ongelooflijk gelijk heeft. Er is helemaal geen Europees medium. Iedereen rent achter zijn eigen politici aan en bedient zijn eigen. Zijn maar eigen kan publiek. dat er komen zolang wij uh, twintig verschillende talen spreken op dit continent? Kan zo'n Europees medium dan ontstaan? Ja, Europees pers alles, is, alles gaat toch via internet. Er zijn, er zijn, uh, er zijn, uh, er zijn allerlei Europese media wel op het, uh, op het internet. Mijn stukken worden ook wel eens vertaald in, in andere talen. Zou het geen schone taak voor jou zijn, Caroline? Wat? Om dat op te ja. zetten. het Europees medium op te zetten? Ja, maar ik ben geen ondernemer, ik ben journalist. Nee, nee, goed. Ik wil, goed. Mijn, ik wil mijn stukje schrijven, ik vind het waanzinnig interessant. Ik maar het zou de... mooi zijn om ook buiten Nederland gelezen te worden. Ja, nou, de, de munt, de euro, heeft een medium, hè. Er is één vent, dus een Duitser... en die tegenbetaling, dat heet Euro Intelligence... Uh, en die vond een munt, heeft een medium nodig. Dus die, iedere ochtend krijg ik uh, op mijn scherm, krijg ik, die, die heeft allerlei uh, mensen in, in allerlei eurolanden. En het belangrijkste nieuws uit de kranten, wat iets met de euro te maken heeft. Uh, heb ik dus op mijn scherm ochtends. Er is dus al een Europees medium. Timo, ik bedank jou voor je vragen. Caroline de Guiter, ik bedank jou voor je komst. Onze EU-vraagbaak van vannacht was je. Ik wens je alle succes uh, bij het volgen van Europa... ook al is het dan de komende jaren vanuit uh, Wenen. Ik uh, dank je voor je komst. Ik wens je een goede reis terug naar Oostenrijk uh, later deze week. Ik dank u voor het uh, luisteren, bellen, mailen en twitteren. En morgen, uh, dat vertel ik nog even... dan praat Frank Dumosje in Casaluna met Alex Oude Elfrink... Over, het, uh, Over de zaak die hier begonnen is aan het internationaal zeerecht tribunaal in Hamburg rondom de Arctic Sunrise. Oude Elfrink is namelijk zeerechtdeskundige. Zodat ik veel plezier bij Roel Koenigs en wij zijn dan morgen weer. Ik, ik, ik, ik, ik, ik. ik. en ik Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij, NCRV. CRV.